Ja. Yeah. Dus we gaan aandachtig luisteren en waar nodig zullen wij commentaar... Hoe zit je draaien, Pieter, tot de opening. Oké. Okay. maar, want ik heb nog steeds ijs uh... Je hebt nog geen Komen geluid. Wat uh, ja, een ja, nou, schande, de de schande de van ons. We moeten even winnen hoor. Pascal van der Beek doet de techniek uh, vanavond. Zijn we, heel we zijn er ongelooflijk ja. blij mee. En af en toe uh, heeft hij ook eigenwijs commentaar. Af en toe. Dat is ook wel, maar... Dan... Okay. Je weet. Nou, we zijn afwachting tot uh, de Hamertik horen dat de vergadering is geopend en tot die tijd draaien we even een music okay. Just have a little patience, still hanging from a love I lost, I'm feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. ja. Goedenavond, dames en heren. Zoals geïntroduceerd door de wethouder. Uh, gaan Ben Gilles en ik zelf u. Uh, uh, zeg maar vertellen hoe wij tot bepaalde analyses zijn gekomen. ten aanzien van de herbestemmingsmogelijkheden van de Watertoren hier in Zandvoort. Wij doen dat uh, vanuit het Nationaal Programma Herbestemming. Uh, dat is een uh, onderdeel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. die uh, met name met dit programma. ...vorm uh, wil geven aan meer aandacht voor herbestemming. En dat doen ze ook onder andere door het inrichten van uh, vliegende brigades... ...waar wij dan twee gezanten van zijn... Uh, ...die inspelen op een lokale situatie waar kortstondig uh, uh, hulp geboden wordt op maat. Dit even ter toelichting. Wat... Wel handig even is om uh, als uitgangspunt te melden. Wij doen dit natuurlijk uh, met een blanco blik. Hè. We zijn er uh, ingekomen, niet wetende wat er al in het verleden gespeeld uh, heeft. Wij kijken dus vooruit, gegeven de situatie die er nu is. Uh, dat doen wij onafhankelijk. Um, en ja, met de nodige lading aan kennis en ervaring, dat hopen wij dan ook hier in te te kunnen zetten. Wat ook goed is om te weten, is dat het een indicatief, uh, indicatieve studie is. Dus het is niet een uitontwikkeld, uitontwerp, uitontworpen verhaal, maar een, uh, ja, een, een, een, een, een quickscan: kun, kun je het noemen. Um, de volgende dia. Toen wij geattendeerd werden op de langdurige leegstand van de Watertoren in Zandvoort... hebben wij, wij contact gezocht met de gemeente en gevraagd van... hebben jullie een de opinion nodig, hebben jullie hulp nodig? Nou, daar werd pas positief op geantwoord en uh, zodoende is er een vraag geformuleerd. En dat is wel deze. Die kunnen jullie allemaal lezen. Maar eigenlijk... ...ziet u hier zeg maar, de vraag over een second opinion ten aanzien van de herbestemmingsmogelijkheden en de financiële gevolgen daarvan. Uh, nog eventjes een blik op de toren, zoals hij bij ons bekend is. Uh, inderdaad, uh, 4952 gebouwd, toen in de stijgers, 48 meter hoog en uh, uitgevoerd met twee grote waterreservoirs die nog steeds aanwezig zijn. Uh, eerste vraag die wij ons gesteld hebben. Wat is de bouwkundige staat van de toren? Uh, met name ook omdat daar uh, het een en het ander over bekend was. In de vorm van rapporten die geschreven zijn in opdracht van de eigenaar. Uh, dus we hebben uh, de eigenaar gevraagd of wij de toren van binnen mochten bekijken. Dat mocht. Uh, dus we hebben de toren geïnspecteerd. En wij kwamen tot de conclusie dat uh, de constructie... En de, de, de stabiliteit van de toren goed is. Dat daar geen problemen zijn. Dus de toren is natuurlijk overgedimensioneerd. Die is ooit gebouwd om twee waterreservaars te houden, die nu leeg zijn. Dus er is dus stevige constructie en daar is geen betonrot. Dus daar zitten de problemen niet. Wat wel uh, duidelijk is, is dat er, uh, dat er in de buitengevel verticale scheuren zijn. En onze analyse is dat die met name komen doordat er... Nou ja, er is gebouwd zonder uh, dilataties. En door spanningsverschillen uh, ontstaan weer door temperatuurverschillen van de Noordgevel ten opzichte van de Zuidgevel. Uh, is de... Uh, is de, de, gevel, de, de, de, de, de gemetselde gevel is gaan scheuren overlangs. En dat, uh, ja, dat moet echt gerepareerd worden, dat is iets uh, wat duidelijk is. En die scheuren gaan ook over de betonelementen die, uh, die aan de kozijnen zitten. Um, voor de rest is alles wat er in de toren is aan, aan installatie is dat natuurlijk afgeschreven. Daar, uh, daar hoef je niet verder meer uh, over na te denken. Wat wel bijzonder is, is dat er nog een oude pompinstallatie aanwezig is. Uh, dus dus is er is nog een stukje industrieel erfgoed in de toren zelf. We hebben vervolgens um, um, gekeken naar, en dat is de volgende sheet, de historische waarde. Um, want de, de toren is een monument, een gemeentelijk monument. Uh, en waar zit het dan precies in? En dat is ook even goed om je dat te beseffen uh, waar dat uh, in gelegen is. Uh, de eerste heeft natuurlijk een ongekende stedenbouwkundige waarde. Het is een, absoluut een oriëntatiepunt uh, voor de kuststrook uh, in Zandvoort. Maar niet alleen maar de kuststrook. Je ziet hem al van verre staan. Een hele markante uh, achthoekige toren die uh, als baken in het landschap... Uh, herkenbaar is en uh, wat ook een prominent dorpsgezicht uh, vormt. Wat ook belangrijk is, is de cultuurhistorische en de sociaalhistorische waarde. En dat probeer ik een beetje aan de hand van de onderste plaatjes uh, te laten zien. De, de Watertoren is natuurlijk uh, een... een een voormalige drinkwatervoorziening geweest en dat stond ook voor een nieuwe periode in de geschiedenis dat men veel beter uh, zich gericht op de sociale hygiëne en de gezondheid en nou daarnaast was uh, en is, maar werd toen ook uh, de gemeente Zandvoort een opkomende badplaats waar de, uh, de moderne bevolking zich, uh, uh, ver, de, ja, zich vertoefde daar en dat past allemaal bij het ontstaan van de watertoren. Um, maar wat ook een bijzondere um, ja, zeg maar symbolische waarde is... So, ...sociaal-historische waarde is... ...dat de toren staat voor uh, nieuwe hoop in de toekomst... ...na de Tweede Wereldoorlog. Nadat uh, de hele kust, midden of meer, was platgewalst uh, voor de Atlantikwal. Um, en de toren ook, de oude toren die daar links staat, uh, gesloopt is... Uh, daar kwam deze toren voor terug, dus het was ook een, een, zeg maar duidelijk een baken, ook in de tijd uh, dat er weer geloof was en hoop in een herstel en een nieuw economisch uh, revival van de badplaats. Uh, is een, ja, toch in, in de, uh, het gevoel, de identiteit van, van, van de zandvoortenaar een, een behoorlijk uh, belangrijk, uh, belangrijk uh, item. Wat daarnaast bijzonder is aan de toren, is dat het natuurlijk ook een architectuurhistorisch historisch bijzonder, uh, bijzonder markante toren is. Met zijn vorm, uh, met zijn detaillering, het materiaalgebruik, ook de architectuur van de wederopbouwperiode. Wat heel duidelijk is, is aan de linkse plaatje. Hè, duidelijk die stijl die uh, in de wederopbouw en in, dit, uh, in de periode na de Tweede Wereldoorlog werd uh, gehanteerd. Waardoor de mensen weer het idee kregen van nou hè, we, gaan, we gaan weer opwaarts. Uh, dus qua architectuur een hele bijzondere toren. Ook met name omdat je duidelijk de functionaliteit ziet. In de gevel zie je de twee waterreservoirs waar de gevel min of meer vlak is en daar waar andere functies uh, die horen bij de uh, bij de functie als watertoren uh, waren zag je duidelijk een, de ramen en de andere uh, opbouw en daarbij is ook de bovenste drie etages als belvedere ingebouwd dus toen had men al het idee van het moet niet alleen maar zomaar een watertoren zijn maar het is ook voor de zandvoertenaren, voor de bezoeker iets bijzonders dan kun je daar vertoeven en dat zie je ook in de vormgeving die heel bijzonder is Oké, okay. uh, even kijken hoor. Dan gaan we verder. Nou, de vraag was natuurlijk ook van is er draagvlak voor behoud? Daar kan je natuurlijk, uh, dat kan je niet echt abstract meten. Maar wat, je wel, wat wij wel opgemerkt hebben is dat er duidelijk een actiegroep is die lokaal zich inzet voor de Watertoren. Dat er een, een zandvoorsgenootschap is. En dat er ook een, een, een, op, op zeg maar regionaal niveau een club is uh, die daar uh, zich sterk voor maakt. En uh, ja... Daar is dus duidelijk draagvlak. Alleen wat je wel ziet is dat vaak als er te lang wordt gezegd het is niet haalbaar, het kan niet, het is bouwkundig slecht. Dan gaan mensen zich daar al een beetje naar voegen qua meningvorming. Maar er is onzeker draagvlak. En grappig is natuurlijk dat je dan op een gegeven moment ook je gaat verdiepen hier in de lokale situatie. En dan zie je... In kranten soms een klein berichtje hartenkreten van mensen die duidelijk aangeven van uh, laat, laten we de toren behouden waar wij zo trots op zijn. Ook de, hebben we ons verdiept natuurlijk in de gemeentelijke visies en ambities. Er zijn heel veel rapporten geschreven uh, die uh, aangeven dat gemeente Zandvoort wil kiezen voor verbetering van de kwaliteit van het boulevard, dat daar de watertoren ook bij hoort. En dat men ook het duidelijk heeft over um, nou ja, een, een, een, een economische of een, een toeristische markt die ze wil aantrekken. Niet alleen maar in de zomer, maar ook in de winter. Um, dat er ook bepaalde nou, polen zijn aangewezen waar uh, extra activiteiten in uh, uh, mogen plaatsvinden. En daar hoort absoluut ook deze plek bij. En wij hebben dus ook gemeend dat we het niet alleen maar, uh, ja, zeg maar een, een bescheiden rol uh, toe willen dienen deze uh, toren, want het mag zeker ook een, uh, een drager zijn van kwaliteit en een drager zijn van een bijzonder programma. Um, dus wij kunnen ons ook wel voorstellen dat de toren wat meer uh, uh, zeg maar uitnodigend karakter kan krijgen, dus niet alleen maar wonen, maar ook uitnodigend. Wel is het duidelijk dat je rekening moet houden met je omgeving, want daar wordt natuurlijk wel degelijk gewoond, uh, dus uh, daar, daar zal je um, je op moeten uh, daar zal je rekening mee moeten houden. Um, de locatie heeft absolute kwaliteit. Uh, het is een op zich ook een solitaire locatie. Hè, het staat vrij, um, zeer nabij het strand, hè, even het lopen in Winter. Um, nabij de winkels, nabij de duinen en op zich ook ligt het in een rustig deel van uh, Zandvoort, um, maar Juist door de omgeving en de ontwikkelingspotentie uh, vlak voor de toren heeft het een bijzondere kwaliteit. Bestemmingsplan bestemmingsplan uh, is natuurlijk nu op dit moment uh, in een eindfase, maar ook daar zien wij gewoon behoorlijk veel mogelijkheden. Uh, de centrumfuncties die op de toren zitten bieden veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Uh, en het achterliggende terrein met de woonbestemming, dat biedt ook een envelop waar je uh, eventueel wat nieuwbouw op zou kunnen projecteren. Wij hebben in onze studie hebben wij drie criteria waar we aan meten. Als wij varianten bedenken met elkaar wat zou passen bij de herbestemming van de toren, dan kijken we hoe dat scoort op het behoud van de monumentale waarde. Uh, natuurlijk is het zo dat als je heel ingrijpend gaat herbestemmen, dat je ook moet fysiek moet ingrijpen in de toren. Uh, dat kan op een passende manier, maar daar zit soms ook een spanningsveld in. Dat moet je beoordelen. Hoe scoort een bepaald, bepaalde stemmingsvariant op maatschappelijke waarden? Wat heeft de gemeenschap er op lange termijn aan? En natuurlijk ook een belangrijke, hoe scoort het op de economische waarden? Wat eh, brengt het op en tegen welk risico en kosten? Um, we zijn ook in samenwerking gegaan met uh, een adviseur, een makelaar hier... Een lokale makelaar, de, de grevenmakelaardij. En we hebben met elkaar gewoon functies bedacht en gekeken hoe ze zouden kunnen passen in alle voorgaande uitgangspunten. Um, hebben we dat kunnen vertalen naar een aantal uh, ja, zeg maar randvoorwaarden? Wij vinden dat qua monetale waarde de toren in hoogte... ...een beleving zichtbaar zou moeten blijven. Dat eh, als je aanpassingen doet... ...dat dat moet zijn met behoud van monumentale waarde. En dat het terrein achter... ...maar ook eigenlijk ook voor de toren... ...de ontwikkeling van de watertoren moet ondersteunen. En, en dat daar zeg maar een soort... Ja, een, ...een spannend programma met elkaar eh, plaat, plaatsvindt. En de ruimte, ruimte, ruimtelijke beleving in de toren... ...die er eigenlijk zoveel mogelijk zichtbaar maken uh, maatschappelijk vinden we van belang de Belvedere, die ook ooit zo ook uh, ontwikkeld is dat die publiek toegankelijk blijft um, en dat het een de toren een drager kan zijn van de economische en culturele identiteit van Zandvoort. Um, wat belangrijk is natuurlijk ook dat je qua woningaanbod differentieert en dat zou ook die plek kunnen. Um, is een resultaat van de verschillende varianten. Even kijken hoor. Nou, dit is dan mijn laatste sheet en dan geef ik het woord aan Ben. We, hebben, we zijn uiteindelijk op drie varianten uitgekomen die mogelijk zouden zijn. De eerste is um, de toren en een stuk achterliggende terrein uh, bestemmen voor woningen. Dus alleen woningen. Waarvan zes woningen in de toren en elf op het achterterrein. De kelder bestemmen voor uh, voorzieningen en behoeve van de woningen en parkeren op het achterterrein. De tweede variant uh, zit in de hotelsfeer. Uh, dat wordt dan ook een kwalitatief hoogwaardig hotel, een boutique hotel of een thema hotel, wat je, wat je, wat je daar uh, allemaal voor moois op kan uh, verzinnen. 16 hotelkamers in de toren. Um, en uh, 24 erachter. En in de toren kunnen heel veel voorzieningen die of ten behoeve van het hotel of ten behoeve van het publiek uh, kunnen uh, geprojecteerd worden. Waaronder een restaurant boven, tevens ontbijtzaal, uh, bar, belvedere, bar, of nee, belvedere, bar boven, kankervé onder. En ook een combinatie maken met evenwel een stukje. ...ruimte voor groepen, congresruimte. derde variant is eigenlijk de variant waarvan we zeggen van... ...als we nou zo min mogelijk ingrijpen, dus we laten die waterreservoirs min of meer, meer intact... ...we gaan daar geen ramen maken voor allerlei functies daarachter... ...wat zou je er dan mee kunnen doen? En wij komen dan op een stuk horeca, dus wel weer restaurant, de Belvedere bar... ...de waterreservoirs zou je heel spannend kunnen inrichten voor culturele bestemmingen. Levert misschien niet zoveel op, maar kost ook niet zoveel. Um, kan café parkeren en dan op het achterterrein nog woningen. Dus dit zijn drie varianten waar, waar Ben vervolgens verder is op gaan studeren van hoe zou je dat eventueel kunnen projecteren in de ruimte. Ben, aan jou. dank je Emma. Ja. Aan mij dus de vraag om uh, te kijken van nou die drie functies, uh, hoe zou je die nu in die toren onder uh, kunnen brengen? Uh, daar ben ik niet zomaar aan begonnen, we zijn eerst begonnen met te kijken van nou hoe zit nou dat hele ding in elkaar? Um, gelukkig waren er allemaal hele goede bouwtekeningen ter beschikking. Het eerste plaatje is het plaatje zoals u kent, zoals je in de straat staat. Het tweede plaatje is een hele interessante, want dat geeft een heel ander beeld. En dat geeft ook het beeld van de, de moderniteit van dat ding eigenlijk en van de constructieve degelijkheid. Um, de onderste verdiepingen zijn een open betonstructuur met vloeren daartussen. Daar zitten de entree en de huidige kantoorfuncties in. De gesloten cilinder daarbovenop bevat één, twee grote waterreservoirs. En daarbovenop komt weer de, uh, de open betonskeletstructuur... waar de Belvedere de verdiepingen het restaurant in gezeten heeft... wat inmiddels uitgebrand is. Wat overigens verder niet zo heel veel schade aan het gebouw heeft... Uh, Toegelegd. Waarom ik daarop inga is omdat die betonstructuur helemaal intact is, uh, niet verzakt, niet scheef staat. Uh, daar zijn echt geen problemen mee, afgezien van kleine plekken betonhol. maar daar kunnen we tegenwoordig heel veel uh, aan doen. Het probleem wat nu uh, zichtbaar is aan de buitenkant, dat zit hem in die metselwerk. ...omhulling daarvan, die geen enkele dragende functie alleen heeft... ...behalve voor zichzelf om, het, uh, om zichzelf als gevel overeind te houden. Nou, vervolgens uh, is het ding dus heel erg uh, gedecoreerd. Dat is op deze jammer genoeg niet zo goed te zien... ...maar de lijstwerken rond de ramen, uh, de, de verdeling, de symmetria's enzovoorts. En ruimtelijk gezien is het meest spannende van de toren deze tussenruimte... Dat is de ruimte tussen de werkgevel en de betonstructuur uh, die daar zit. Uh, daar zijn hier wat, uh, wat foto's van in verticale zin en in de uh, horizontale ruimte die hier tussenin zit. En dat is één geheel. Het inspiratieplaatje wordt snel doorgeklikt. Uh, <lacht> Re rechtsonder zat een plaatje van Piranesi die heeft fantasie tekeningen gemaakt van kerkers, van kelders, met een hele dynamische opzet met bruggen enzovoorts. Dat beeld krijg je nu al als je daardoor loopt en uh, eigenlijk is dat de inspiratie geweest om dat beeld in de planontwikkeling nog verder te gaan uh, optimaliseren uh, en te versterken, zeg maar. Dit beeld geeft aan hoe de toren georiënteerd staat ten opzichte van het uitzicht en ten opzichte van de bezonning. En een mathematisch schemaatje met de assistenten volgen. Dank je. Um, plan 1, zeg maar zes appartementen in de toren. Dat was voor de onderste is dat allemaal niet zo heel erg ingewikkeld in de zin dat je 1, twee, drie appartementen kunt maken van behoorlijke oppervlaktes waar het daglicht gegarandeerd is en waar je ook qua brandvlucht uh, nog niet in de problemen komt als architect. Als je verder naar boven gaat kijken hebben we gezegd van hier gaan we in het vat. ...een woning maken... ...en in het andere vat een woning maken... Je ...kunnen ze je dat een beetje voorstellen... ...het ene vat is 465 kubieke meter... ...dat is een mooie eensgezinswoning... ...een wat kleine eensgezinswoning... Uh, ...het volgende vat is 530 kubieke meter... ...dat is al een wat grotere eensgezinswoning... En ...dus qua maat komt dat allemaal perfect uh, in orde... ...en wat we dus voorstellen om te doen... ...is iedere woning een soort uitstulpingen... ...in die tussenruimte te geven... Dat is hier goed te zien uh, als een slaapkamer. Als een eetgedeelte in de woonkamer. Het komt ook nog een keer voor als een, een uh, douchecel. Dit zijn allemaal gewoon losse voorstellen. Maar je zaagt dus vanuit dat betonnen gat naar buiten toe in die tussenruimte. En die trap die er nu zit, die gaat als brandtrap fungeren. En die fietst daar als het ware tussendoor. Vervolgens... Uh, ik heb de Watertoren van Ermuiden ook gedaan. Uh, het plan daarvoor gemaakt en het is bijna klaar. In januari wordt dat opgeleverd. Daar hebben we een systeem van vluchtweg met buitenruimtes uh, gerealiseerd... waarbij je uit de woning vlucht via een buitenruimte in een noodtrap... en daarmee ten alle tijden het pand kunt, uh, kunt verlaten. En dan in de kelder nog een prachtige belnis. Dit is het principe wat daarin zit... Dit is de uitgetekende, uitgeslagen ronding van het vat. Uh, dus, dus de hele omtrek gezien steken allemaal doosjes en balkons steken daar door naar buiten om en vierkante meters te bereiken en bij de gevel te komen om daglicht binnen te halen. En daartussendoor loopt die bestaande trap als vluchtweg, want de rest van die tussenruimte kunnen we als buitenruimte gaan bestempelen en dan mag dat weer van de brandweer. volgende maar ja het daglicht zoals al gezegd daglicht van hier tot hier is geen probleem dit is minimaal man doet net daglicht hierboven voor wat voor functies je ook bedenkt eh, ook geen probleem dat kan iedereen eh, zo zien daglicht dat plaatsen van de twee vaten boven elkaar waar je ook allemaal gebruik van wil gaan maken uh, ...is lastig, dat is kort gewoon, heel simpel. Dus daar moet daglicht bij komen. En daar hebben we twee middelen voor, uh, uh, voor bedacht. Het een is heel simpel, gewoon ramen erin maken. Uh, maar een veel spannender, waardoor je uh, zeg maar het gesloten beeld van de toren intact laat... ...het karakter uh, daarmee bepaalt... ...is dat je op de een of andere manier gaat zeggen, ik ga daar openingen in maken. Ik haal er heel simpel gewoon stenen uit. Dat kun je op zo'n manier doen, dat kun je op zo'n manier doen. Nou, dat vergt nog veel meer studie. En je kunt uh, traditionele formele patronen daarin aanbrengen. Je kunt een wat uh, strakker uh, patroon nemen door de uh, steeds halve stenen eruit te halen. En je kunt ook een heel wild patroon, een, een ad random uh, patroon noemen wij dat, uh, eruit halen. Daarmee haal je daglicht naar binnen kun je op sommige punten ook uh, naar buiten kijken. Hey, dit, dit zijn dan toch gaatjes van een, een centimeter of 18 uh, en bij 20 centimeter. Dat is natuurlijk niet voldoende om goed verkoopbare woningen of goed verhuurbare hotelkamers uh, te creëren. Dus door vlakken van dit patroon erin te brengen, haal je heel veel daglicht binnen. Maar heel geconcentreerd maak je ter plaatse van een balkon... Ook gewoon een opening en ter plaatse van een uh, hotelkamer doe je dat ook nog een keer. En daar zijn hier wat referentieplaatjes van te zien. Dit is een gebouw in uh, Keulen waarbij dat daglicht uh, naar binnen gehaald is. En je krijgt echt geweldig schitterend uh, diffuus licht in dat middengebied tussen het vat en de gevel. Dit is even een impressie daarvan hoe er een woning uh, in zou kunnen zitten. Een woning in het vat, de woonverdieping beneden, een slaapverdieping daarboven met badcel, twee grote slaapkamers, studieruimte en bijvoorbeeld zo'n douche die even door het betonnen vat naar buiten prikt, door die geperforeerde gevel uh, daglicht krijgt. <tus> en daar zijn hier ook wat impressies van. Volgende... Hotel heeft als grote voordeel dat de toren publiek, blijft, het publiek toegankelijk blijft voor iedereen die de moeite wil nemen om naar boven te gaan om van het uitzicht te genieten. Die moet dan alleen wel iets doen in de vorm van een pilsje of een kopje koffie drinken. Functieopbouw, die wellness zou dan weer heel goed in die kelder kunnen. Receptie, grand café op de begane grond, één kantoorverdieping, vervolgens hotelkamers. Eigenlijk volgen dezelfde principes. Het is hier wat uitgetekend. Uh, als dat we de woning erin maken. Je, iedere hotelkamer krijgt een, een, een hap die naar de gevel toe gaat... met nog een zitje en een balkonsituatie daarbij. Toegankelijk middels het middengebied... omdat de lifter daar uitgehaald is. En bovenin eigenlijk een plaatje... alleen maar om de capaciteit van zo'n ruimte. even goed te tellen... en te kijken van wat kun je daar nou maken... maar je komt dus tot behoorlijke aantallen restauranttafeltjes... en bovenop echt in het puntje hier een bar met uitzicht... Het, het komt wat laat in de presentatie, maar dit is dus het ontwerpconcept. Uh, dat geeft verder niet, maar hier is nog een keer als concept toegelicht wat we gaan doen. Ik heb het dus steeds over deze ruimte hier tussenin, tussen die gevel en het beton die je gebruikt voor balkon, die je gebruikt voor daglicht en uitzicht en die je gebruikt voor de vluchtweg. En daar zijn dit zouden dus geperforeerde gedeeltes kunnen zijn en hier maak je een keer de grote gaten, waarbij je dus deze ruimte helemaal actief maakt en uh, het geperforeerde systeem volgende. Derde en laatste, zoals ik al vertelde, je doet aan de vaten, doe je eigenlijk niks. Uh, zo min mogelijk uh, architectonische bouwkundige ingrepen in het hele gebouw... en je gaat gewoon kijken welke functies je waar kunt plaatsen... waarbij je zegt van nou, ik hou dat gesloten vat. Er komt één keer een deur in te zitten waarbij je in die vatruimte kunt komen... en dat kunnen prachtige expositieruimtes zijn. De Watertoren van Soeren bijvoorbeeld is een voorbeeld daarvan... waar een kunstenaar in zit die ook expositie in de toren heeft... Wat voor het karakter en het beeld nog erg belangrijk is, althans wat ik erg belangrijk vind, dat is dat alle installaties er nog in zitten. En uh, bij sommige van de watertorenplannen die ik gemaakt heb, lukt dat niet om dat te handhaven of is het al kapot. Uh, bij anderen lukt het wel, ik doe op het ogenblik die van Tiel en daar blijft alles van uh, de kranen, de pijpen, de pompen enzovoorts blijft erin. Uh, de laatste sheet. Even kijken van wat kun je nu op dat achterterrein toevoegen om de rentabiliteit van het plan uh, wat uh, naar boven te brengen. Dit mag volgens het bestemmingsplan. Ik ben het daar eigenlijk nadrukkelijk niet mee eens. Uh, ik ben het er niet mee eens dat je volgens het bestemmingsplan dus tegen de toren aan mag bouwen. Uh, als ik dat ooit een keer zou kunnen invullen... zou ik altijd een nieuwbouw loshouden van de toren... zodat je de toren als zelfstandig element intact laat. Uh, de hoogte die erin staat is op zich ten opzichte van de toren... natuurlijk geen probleem. Als je daar één functie van maakt... dan kun je heel gemakkelijk op dit niveau uh, de verbinding maken. Dat is het kelderniveau van de toren... maar dat zit in werkelijkheid ook alweer... boven het parkeerterrein wat ernaast ligt. En daar kun je heel makkelijk een verbinding maken op zo'n manier of vergelijkbaar naar de nieuwbouw achter waar je onder parkeert de hoogte van de huidige garageboxen die daar staan en vervolgens daarboven of appartementen toevoegt of een uitbreiding op het hotel uh, mogelijk maakt. Conferentieruimte is ook genoemd. Dat was mijn toelichting. Ja, ik, de tijd is om. Alleen de mooie conclusies die wil ik toch nog even met u delen. Dat zijn twee sheets. Dus ik denk dat we dat nog wel kunnen, ons kunnen permitteren met de permissie. Um, we hebben natuurlijk al die uh, resultaten laten scoren op die drie items. Hè. We zijn consequent we zijn doorgegaan. Oké, okay, die drie varianten die Ben nu heeft toegelicht. Hoe scoort dat op monumentale waarde? Hoe op maatschappelijke waarde? En hoe op economische waarde? Um, ...dan zie je ook dat um, de variant waar we, waarvan we zeggen, grijpen we grijpen het minste in... Hè? ...dus de variant met de horeca die scoort goed... ...laat niet weg, dat met op een goede manier ingrepen maken met andere varianten... ...kan ook positief en misschien ook wel zeer positief scoren op, um, op de monumentale waarde. Maatschappelijke waarde zeggen we natuurlijk, nadrukkelijk dat um, als je het publiek toegankelijk maakt... De, de, de twee laatste varianten heeft een maatschappelijke meerwaarde. Als het woningen worden, dan is het een privégebied en hebben, heeft uh, de, de, de gewilde zandvoortenaren niets te zoeken. En met de economische waarde, dat hebben we dus uitgerekend. We hebben alle varianten doorgerekend op kosten, op opbrengsten. En uh, dat hebben we uitgewerkt. En dan zie je dat de eerste, de woningvariant... en de laatste, de minste ingrepen variant, een positief resultaat laat zien. En de hotelvariant, nou, een heel klein positief resultaat. Dat betekent dus dat, dat onderaan dat in een overzichtje is geprojecteerd. En je ziet dus... Uh, dat resultaat is 2,5 miljoen, een half tot 2 miljoen. Waarbij we natuurlijk zeggen: dat is um, exclusief verwervingskosten van de Watertoren in de Villa. Um, wat heel aardig zou zijn, is om als jullie hier een goede mening over willen vormen als uh, gemeenteraad, dat jullie ook eens gaan kijken naar andere voorbeelden van herbestemde torens in het land. Er zijn veel voorbeelden nu. Niet alles is tot de slag en stoot gegaan. Uh, er zijn ook uh, veel wateren door de rivier gegaan. En als je dus ook je veel bezinnen over hoe, hoe je mee verder als uh, gemeente, dan kan je dat ook op de rij zetten met argumenten. Conclusies is wat ons betreft dat de Watertoren een stedenbouwkundige kwaliteitsdrager is en een belangrijke drager van de identiteit van Zandvoort als badplaats. Dat het ook een maatschappelijk dragenvlak bestaat voor behoud. En herbestemming. En wat ook nog heel belangrijk is, is dat wij dus menen dat behoud en herbestemming van de waarde zowel technisch als functioneel mogelijk is en ook nog financieel haalbaar. Dat blijkt uit deze studie. En vervolgens kun je zeg maar een mening vormen over de waarde van de verschillende varianten. Aanbevelingen zijn er ook. Wij uh, roepen op om te kiezen voor kwaliteit... Dus hou vast aan het ambitieniveau wat er in de plannen liggen. En benut de bestaande waarden die er zijn. Um, en kies dus voor het behoud van en herbestemming van de watertoren. En neem daar als gemeente een actieve rol in. Um, laat je zo nodig nog verder informeren en inspireren door reeds herbestemde monumenten. En um, tenslotte creëer een gemeenschappelijk kader voor herontwikkeling. Uh, en draai binnen dat kader samen met de ontwikkelaar aan de knoppen die er zijn. Er zijn knoppen. En de belangrijke knop ligt ook in de herontwikkeling van de Watertorenplein voor de Watertoren zelf. Ik dank u hartelijk voor de aandacht. Dank u wel, mevrouw Van Weele en Gilles uh, voor deze presentatie. Sluister of er uh, vragen zijn. Ik zal eerst uh, vragen aan de tribune of er insprekers zijn, geen insprekers. Dan uh, vraag ik de gemeenteraad informatie. Wie mag het woord geven? De heer. Maar ook de heer u gaat u gewoon. Dank u, voorzitter. Interessant om allemaal te zien wat er kan en wat er mogelijk is. Um, ik, toch een aantal vragen. Uh, dat begint eigenlijk al met de titel: een indicatieve haalbaarheidsstudie. Iets is indicatief of iets is haalbaar. Maar die twee lijken mij een beetje lastig. Graag daar nog even een reactie op. Dan, um, het is een interessant plan, maar voor ze zijn mij bekend, is de gemeente niet langer eigenaar van de watertoren. En ik zag dat u die haalbaarheidscijfers die u in de laatste sheets noemde, dat daar niet in waren begrepen de verwervingskosten van de grond, de watertoren en de villa. En dan is de vraag, wat zegt dat over de haalbaarheid? Ik denk dat hij nog wat indicatiever wordt. Maar graag uw reactie. En dan tenslotte nog uh, de volgende vraag. U hebt misschien dit plan ook gepresenteerd aan de, aan de, aan de eigenaar, de juridische eigenaar. En als dat het geval is, dan ben ik erg nieuwsgierig wat zijn reactie daarop is. En in laatste instantie nog een op wat ongeschikte, maar wat technische vraag. We zagen steeds de liftkoker recht van voren gezien uh, op, de, op de breedte van de, van de watertoren geprojecteerd. En ik ben erg nieuwsgierig, waar moet die liftkoker gaan lopen? Komt die er als, als ware uitwendig aan de huidige uh, spouwblad te liggen? Of wordt die opgenomen in, in die toren? Dat, dat is eventjes een, een, een wat meer ondergeschikte, maar technische vraag. Dank u voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verwij. Gaat u gaan ja, dank u voorzitter. Uh, in de eerste plaats heel veel dank uh, voor deze heldere presentatie. Ik vond het heel erg interessant. En eigenlijk uh, zijn mijn vragen gelijk aan die uh, van de heer bouwberg Wilson, Daarom dat ik ook benieuwd ben naar uh, eigenlijk of, de, de presentatie of deze studie is gepresenteerd aan de eigenaren. En zo ja, wat ze ervan vonden. En uh, ja, de verhouding eigenlijk met de ontwikkelaars. Dank u wel. Meneer Simons, van? Voorzitter, dank u wel. Uh, bij de technische aspecten kwam naar voren dat de toren niet tordeert dat er geen betonrot is uh, dat verbaast me eigenlijk want niet dat ik dat heb geconstateerd of iets dergelijks maar bij de verkoop was een van de argumenten dat uh, de toren zou torderen en dat er een aantal problemen mee waren dus daar zagen een verheldering op en er is nu een update van uh, de middenboerdervaart. Het verbaast mij even dat dat dan althans voorlopig alleen gaat over de uh, Natuurlijk interessant. Maar waarom nu een update terwijl de procedure bij de Raad van State er nog loopt? Ik begrijp dat niet helemaal. Want natuurlijk kun je vooruitstrevend zijn en zeggen nou wat moeten we ermee. Maar voorlopig is het hele bestemmingsplan nog... ...onder het oordeel en de uitspraken van de Raad van State. En uh, uh, wat de, de, de studie is ten aanzien van de huidige eigenaar... ...daar is al een vraag over gesteld. En de laatste vraag die ik daarbij wil stellen, voorzitter... ...dat is, de ontwikkeling hangt staan, samen met de kustontwikkeling. Want wil je dit project... ...welk gedeelte van de middenboulevard... ...maar zeker ook het gedeelte van het watertoren? Lijn, laat ik het maar Plein noemen. Dat hangt samen met de kustontwikkeling. En zover ik heb begrepen, is daar nog geen zekerheid voor. En eerst was er een afwijzing ten aanzien van de bouw van parkeergarages. Hè. Dus het ondergronds maken van het parkeren. Dat hangt nou samen met de hele ontwikkeling van de Middenboulevard. Uh, ik heb begrepen uit de stukken die voorliggen. En die we kunnen inzien uh, op Raadsnet. Dat daar nogal verdeeldheid over is. Dat er weer een nieuwe visie is. Maar dat met andere woorden mijn vraag is, voorzitter. Uh, hoe staat dat met die ontwikkeling in samenhang met de kustontwikkeling? Ja, maar dat komt straks hè, bij de middenboulevard een beetje meer uh, in de buurt dan nu het geval is. Snapt u wat ik bedoel? Want hierna krijgen we ook nog een presentatie over de middenboulevard. En daar sluit dat, die vraag sluit daar veel beter op aan. Houdt toch ook samen met welk gedeelte van de hij je ook ontwikkeld, voorzitter? Ja, ik krijg straks antwoord. Uh, meneer Van Deurzen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Eerst wil ik even, even heel hartelijk bedanken voor de presentatie. Ik vind het alleen heel erg jammer dat we dat niet vier jaar eerder hadden. Voordat er een bestemmingsplan werd vastgesteld in eerste instantie. Want er zit een heleboel ambitie in die... ...die we misschien graag hadden verwerkt in de bestemming, Maar goed, eh, beter laat dan nooit. De waterdoren is voor emotie in Zandvoort... ...en als we die op een nette manier kunnen behouden... Ja, ...dan moeten we er wat moeite voor doen. Eh, ik heb even een paar vragen. Wie betaalt u eigenlijk? Uit welke... Uh, uit een prachtige studie gedaan... ...en uit uh, welke pot of welke opdrachtgever heeft u uh, gefinancierd? Eh, wat ik een hele leuke vond... ...die pomp, de volgende vraag... dan in de erfgoed. goed... Die is ook ergens in het tentoonstelling die pompen, die zijn in het tentoonstel Ruimte weg ruimteweg zichtbaar te maken. Dat gaat niet ten koste van uh, van woningen of dergelijke. Uh, ja, dan staat van de watertoren, uh, het verbaasde mij ook, ik heb altijd gehoord dat die allemaal uh, was. Het heel... is beter in de microfoonkaten, heeft, okay. staat de liftvacht, vroeger werd er gezegd dat die ook uh, slecht was, dat je daar niet mee verder kon. En nu een hun verhaal is van, nou ja, die staat nog dominant in die watertoren, dat het er perfect uitziet. Dus, uh, of perfect, goede uh, staat in ieder geval. En dan had ik mijn vierde vraag dat het even op het ontwerpniveau uh, op het ogenblik zit in die watertoren van die, ja, zeg maar ronde ramen. Het eerste stuk is allemaal glas. En dan verwachtte ik eigenlijk dat je, ja, zeg maar in die, in die tanks, dat je dan daar ergens die ronde ramen terug zou komen om in het geel te blijven. En daar bent u duidelijk vanaf geweken in het ontwerp. En dan vraag ik vraag me af waarom is die, die ronde ramen niet, uh, niet teruggekomen. Dit waren even mijn, uh, mijn vragen. Dank u wel meneer De Rode. Ja dank u wel uh, meneer de voorzitter. Ja een uh, verhelderende presentatie. Uh, maar wel een aantal vragen. Begrijp ik goed, uh, dat goed uh, dat wij als gemeente weer de watertoren terug willen kopen. Is dat uw doel? Uh, gezien de huidige tijd, waar we nu in zitten, de financiële uh, situatie, ook van de gemeente Zandvoort. Uh, we, staan, we hebben niet veel geld in kas. Maar um, hoe is het gezien de ontwikkelaars staan niet te springen om dit te gaan ontwikkelen? Um, volgende vraag. Uh, de combinatie met het uh, zogenaamde kwaliteitsteam of het dreamteam wat wij hier hadden. Die hebben ook hier voor een studie gedaan. Heeft u daar, is daar een combinatie van met uw uh, studie? Uh, zijn er dingen vanuit presentatie van het Dreamteam overgenomen uh, door u. En wat is de situatie met betrekking rond de juridische eigenaar? Want dat is natuurlijk, uh, daar hangt of uh, valt of staat dit project verder mee omdat het op dit moment niet van ons is. Indien uh, we het straks gaan terug gaan kopen. Dank u wel, heer draaien. Ja, voorzitter, ik heb uh, één vraag. Uh, bij mijn weten is de Watertoren is een monument. Een gemeentelijk monument. Uh, we zien nu allemaal plaatjes, dat er allemaal gaten in worden gevraagd. En er worden balkons aangemaakt. Kan dat eigenlijk wel? Dat is mijn vraag. Dank u wel, meneer Keur. Nee, dank u wel, voorzitter. Is het allemaal wel reëel wat wij uh, zojuist gezien hebben? Dat wil ik dan wel even weten. En wat gaat er gebeuren als de eigenaar van de watertoren niet zou zien zitten in deze plan? Dank u wel. He, Thomas. Ja, Dank u wel voorzitter. Even nog een, een vraag uh, naar aanleiding van de resultaten van de her herbestemmingsanalyse. U uh, geeft in oplossing 1, dat is, dat is wonen hè, dan, dan voornamelijk. En daarin wordt tegelijkertijd aangegeven dat de, de, de waarden die daartoe ja, eigenlijk klaar zijn van het, uh, van het hele lijstje. Of zie ik dat verkeerd omdat daar maar één kruisje bij staat? 1. Ja. Is wonen. Dat is wonen. Ja. Maar dan, ik zie overal één kruisje bij staan. Ja. Dus dat een plusje, plus. ja. P een plusje, nou ja, een ja. plusje. Ja. ja, maar dus, dat is dus, ...maar dat, dat is een waardering van mon uh, monumentale waarde, maatschappelijke waarde, economische waarde. Ja. Die is dus het laagst van dit staatje. Of, of lees ik dat nu verkeerd? Want de volgende, dat heeft twee plusjes. Ja. En drie, oplossing drie heeft een monumentale waarde drie plusjes ja. begrijp, nee. begrijp ik het verkeerd of uh... nou ja wat ik net zei drie dan... Waar staan die plusjes voor dan uh, zo de, de, de derde variant is met de minste ingrepen dus die scoort het hoogst ja ja ja precies ja en qua maatschappelijke waarden, ook het hoogst, ja. Omdat ja. alles te hangen blijft voor alleen de verlengde. En die voor het keer later, die doen wij eigenlijk Maar het is ook echt precies... Nou ja, hij, hij, hij scoort wel positief, omdat... Nou ja, zeg maar... Mijn conclusie is dat de bovenste rij het laatste scoort. Wonen, de woonoplossing. Ja, maar nog steeds positief. Nou ja, ja je, je kan het wel in orde van grootte zeggen, maar je ziet dus ook dat bijvoorbeeld de tweede variant een plus heeft. Dus je, je kan ook alles natuurlijk. Het ligt maar wat voor waarde je hecht aan een bepaalde factor. Als je zegt van nou ja economie vind niet zo belangrijk, maar maatschappelijke waarde, dat vind ik een knop, die moet op, op, op maximum staan. Dus het geeft ook een beetje de gradaties aan, maar hier kan je natuurlijk ook nog waardes aan hechten, dat hebben wij nog niet gedaan. Nee, maar goed, wij, wij hebben hier dus een discussie, moeten moet een watertoren blijven of niet? En, dat is een belangrijke discussie. Wat is, wat ja. is de waarde van de watertoren? En, maar dat is wel gelinkt aan de oplossing ja. die daarvoor bedacht wordt. Nou ja, op zich heeft hij een intrinsieke waarde, hè, dat hebben we aangetoond, en als je gaat herbestemmen, moet je gaan ingrepen. En daar hebben we een bepaalde waardering aan gegeven. Al de, al de, de watertorens die u al heeft, heeft gedaan, zijn u voornamelijk Thomas. eigenaar van uh, de, de gemeente geweest? Of is, waren die al in handen van werk? Uh, van uh, hoe formuleer ik dat voorzichtig? Oh, sorry, ja. Uh, hoe formuleer ik dat uh, voorzichtig? Er zijn een aantal watertorens in Nederland die zijn een poos in beheer geweest bij gemeentes. Die zijn er nooit uitgekomen. Uh, het heeft, je hebt een heleboel lef nodig om het aan te pakken. En een gemeentelijke organisatie mag eigenlijk formeel dat soort risico's helemaal niet lopen. Uh, de meeste zijn dus projectontwikkelaars... Of particuliere hazelswouden is gewoon een particulier directeur van een uh, uh, grote winkelketen die zegt dat wil ik hebben en dat wil ik nog een keer doen. Klaar. Uh, IJmuiden wordt door een ontwikkelaar uh, ontwikkeld die als hij uh, pakweg 70% van de woningen verkocht heeft acht stuks of zo key draait. En op het moment dat hij het toppartement verkocht heeft, dan uh, heeft hij flink winst. Zo werkt het spelletje. Ja, Ook wel. Heel rijk van haar bestembewand. Dank u wel, de heer Zandweger. Ja, voorzitter, even ter informatie naar de heer Stammes. De waarde van de watertoren is een appel en een ei. Want dat is de prijs uh, waar de gemeente voor destijds uh, het uh, project heeft verkocht aan de projectontwikkelaar. Maar even. Dat was um, geen discussie, meneer. Als... Nee, dat was even ter informatie. Ja, ja, ja, ja, ja. voorzitter. Maar ik zei het al tevoren. En ik zie aan de heer Stappers. <laughs> dat hij mijn informatie ter harte neemt en waardeert. En dan even een vraag. En dan heb ik het even over. de sheet nummer 24. Uh, 24, ja. Daar, daar projecteert u de watertoren aan de noordzijde. En. Um, u geeft dan tevens aan een congrescentrum aan de westzijde. Is dat een dichterlijke vrijheid uwezijds, of, of is dat niet helemaal conform uh, de werkelijkheid? Meneer Kuiken? Ja, het zijn heel veel vragen gesteld al voorzitter. Maar ik vroeg me af, u uh, zei van uh, de wadertoren moet gerepareerd worden. Maar we zijn geen eigenaar. Dan denk ik, ja, wat zijn we alle jaren nu eigenlijk aan het doen? Hebben wij als gemeente nog niet de macht om ervoor te zorgen dat dat zo'n onderhoud gepleegd wordt? Want ik dacht dat dat destijds de afspraak was. Ben ik ben gewoon nieuwsgierig naar hoe dat precies zit. Uh, uh, ja, u heeft al iets geantwoord over uh, waarom lukt het elders wel, dit soort uh, torens, en, uh, en hier niet. Misschien kunt u daar nog iets van zeggen, maar als ik naar u luister, dan zegt u eigenlijk... ...van, uh, nou dat allemaal prikken, als de gemeente het in bezit heeft, dan uh, wordt het helemaal niks. Nou, dan is de conclusie natuurlijk heel, uh, heel snel gemaakt. Dan moeten we die toren nooit meer voor een euro terugnemen. Dat lijkt mij tenminste. En nou ja, ik vind al het plan erg mooi. Ik heb ook nog iets van geduld, maar eigenlijk het geduld hebben we al heel, heel lang. En uh, ik zou zeggen, meneer, kunnen we nou beginnen en wie investeert... Ik vind plannen mooi, maar ik zou graag iets meer realisme willen zien. Van gaan we nou en wanneer kunnen we nou echt eens een keer iets gaan doen? Of zijn we dan echt alleen maar afhankelijk van investeerders? Dank u wel, meneer De Vries, als laatste. Ja, nou doet u iets, voorzitter. Um, het is natuurlijk, de Wagentor is eigenlijk een financieel verhaal. Uh, heb ik begrepen uit alle discussies die er de afgelopen tijd zijn gevoerd. En ik zie op uh, pagina, nou, dus, die staat hier niet meer, maar er staat een investeringskosten en een resultaat. Ik, ik zit daar naar te staren en ik snap er niks van. Uh, dat vind ik knap. Uh, want uh, ik zie een resultaat. Een resultaat van wat? Is dat een resultatieresultaat? Is dat een, is dat een resultaat van de investering? Uh, en ja, dan. Dus. Het, het, is een, het is een financieel verhaal, eigenlijk, de Watertoren. Wel of niet slopen, heeft te maken met geld. We hebben daar weinig van in Zandvoort op dit moment. En dan zou ik toch eigenlijk ook graag gezien hebben dat het hele financiële plaatje, met ook aankoopkosten en dat soort dingen, dat die wat uitvoeriger hier had staan. Dank u wel. Dank u wel voor uw vragen. Dan vraag ik de wethouder uh, of zij deze uh, enerzijds kan beantwoorden. Op, uh, dat mevrouw van Leeuwen, killers, dat gaat nog. Ik zal uh, tracht een aantal vragen te beantwoorden. En uh, uh, met betrekking tot de, echt de inhoud, uh, een aantal zaken die gesteld zijn. Dat uh, laat ik over aan de uh, experts op dit gebied. Met betrekking, uh, meneer Bouwberg Wilson zo'n indicatieve haalbaarheid. Ga ik aan vanuit dat ik zo even antwoord kan geven. Interessant plant, We uh, is geen eigenaar. Is het dan nog wel haalbaar? Uh, dat klopt, u heeft zelf uh, gezegd, uh, wij zijn op dit moment geen eigenaar van de watertoren. Dat is de CV-watertoren. De uh, resultaten die op de, de initiatief gepresenteerd zijn, zijn op exclusieve verwervingskosten. Dat is op dit moment niet de vraag. Het is op dit moment vanuit die optiek met eigenaars die het zou gaan uh, ontwikkelen of herbestemmen, is het dan financieel haalbaar. Dan is het financieel haalbaar. De reactie van de eigenaar, ja het is voorgelegd aan de uh, cv-watertoren... en um, die vinden gelet op de ingebrachte kosten... van de watertoren en de panden... Uh, dat het op dit moment voor hun niet financieel haalbaar is. Um, het voorstel zoals hier ligt en het onderzoek zoals gedaan is... daarvan wordt gesteld dat het financieel wel haalbaar is. Het is ook intern is het nagerekeld door de plan wanneer bevestigd dat het op basis van het huidige bestemmingsplan... ...met de mogelijkheid herbestemmen wel financieel haalbaar is. Um, mevrouw Vrij, uh, dank voor de uh, compliment over de presentatie. Ik geef ze gaarne meteen uh, door die kant op. Um, met betrekking tot de reactie van eigenaar daar heb ik reeds antwoord op gegeven. Um, meneer Simons, het uh, verkoopargument van uh, jaren geleden... Ik kan niet op dit moment uh, woordelijker uh, zeggen of dat waar is. Ik weet dat in de tijd is gezegd dat de watertoren wordt verkocht met achterstallig onderhoud. En of dat te maken had met tordering, dat durf ik geen antwoord op te geven. Um, in verbazing dat het op dit moment alleen de watertoren betreft, Dat klopt. Zoals aangegeven in de inleiding um, is er eerst een uh, plan van de watertoren. Naar aanleiding onder andere van uh, de interpolatie die recent geweest is... ...waarin gesproken werd over dit rapport. Aansluitend uh, komt zeg maar deel 2 en daarin gaan we wat breder in over het hele midden En um, dat komt dus zo direct, wordt er nog op een aantal uh, vragen wordt, uh, worden, uh, beantwoorden we dan. Onder andere met betrekking tot uh, de kustontwikkeling, kustversterking ondergronds parkeren. Meneer Van Deursen, u vindt het jammer dat het niet via Eder is geweest. Nou, uh, u, u zag gaf het zelf aan beter later nooit... Het plan is wel op basis van het huidige bestemmingsplan bekeken. Ik moet heel eerlijk even bekennen dat uh, vraag 2, die heb ik uh, gemist. Dus als u die misschien zo meteen nog even zou kunnen herhalen, heel graag. Met betrekking tot de liftschacht, dat uh, geef ik graag aan de experts. Ronde ramen uh, leg ik ook graag aan die kant neer. Meneer De Rode, gaan we de watertoren terugkomen? Um, op dit moment is er geen insteek om de watertoren uh, terug te gaan kopen. Wat... Uh, wel als raad moeten gaan bekijken, en dat is onafhankelijk, zeg maar, van voor... de. voorzitter. Gaat u als er geen uh, overleg is en uh, geen uh, bereidheid bij de andere partij waarom is dan überhaupt de studie gemaakt? Zoals aangegeven in het begin van de presentatie, is er een, een second en een stukje haalbaarheid of er een herbestemming mogelijk zou zijn van de watertoren. Um, dat is een onafhankelijk onderzoek. Maar we gaan er gebruik van hebben gemaakt en we vonden het wel uh, uh, goed om u de resultaten daarvan mee te geven dat er dus wel degelijk een andere optie zou kunnen zijn dan uh, sloopnieuwbouw. Als je namelijk gaat kijken naar de diverse opties die er zouden zijn, dan praten we over sloopnieuwbouw, dan praten we over herontwikkelen en dan zou je zeggen ook de optievariant nummer drie, dat is alleen opknappen. Um, In de fase waarin we nu zitten, nog geen uitslag van de, van de, van de Raad van State, dat klopt. Um, dat laat niet onverlet dat uh, ongeacht de uitspraak die er gaat komen. Dat je natuurlijk wel op een gegeven moment moet gaan bepalen wat willen we. Wat willen we ook als, als, als Zandvoort, wat willen we als gemeenteraad en welke kant zouden we op willen. Ook met betrekking tot de watertoren. En die uh, fase en eigenlijk die stap die... Uh, Tussenstap die, uh, die overweging, moeten we natuurlijk ook wel kunnen, kunnen maken. Hoe we daarin staan. Even verder gaan, want ik was uh, um, bij de heer de Rode gebleven. Um, Beeldkwaliteitssteam, of daar contact mee geweest. Ik zou het u niet durven zeggen. Dat, uh, <tosses> misschien kunnen ze, uh, de dame en heren, zelf even uh, antwoord op geven In relatie met de juridische eigenaar, ik denk hetzelfde. Ik heb uh, cd... Meneer Draaier, gemeentelijk monument, mogen er ramen in? Ik pak hier de vraag ook graag daar. Meneer Keur, is het reëel? Ja, het is reëel, het is financieel haalbaar, uh, dat is ook aangegeven. Als de eigenaar niet wil, uh, wat dan? Um, dat is de vraag en die, daar ga ik graag nog een keer met u over in de discussie. Uh, meneer Stammes, uh, dat was eigenlijk ook een stukje nadere toelichting over uh, deze sheet... Uh, meneer Zandbergen, de waarde de appel en een ei. Heb ik genoteerd. Ik, uh, ik heb daar voor de rest geen vraag in uh, kunnen ontdekken aan mijn uh, kant. Um, oh. Even kijken. Sheet 24. Sheet 24. Nou, ik vind het dan niet erg dat ik sheet 24 niet voor, uh, voor de geest heb wat daarin staat. Sheet okay. Oh, vraag 2 van meneer Van Deurzet komt dus